En kan de politie gerichte maatregelen nemen om schade in de toekomst te voorkomen. Er komen sinds 2013 steeds meer verpleegkundigen bij. Maar daarmee is het tekort nog niet weggewerkt. Volgens het CBS kwamen vorig jaar zo'n 9400 verpleegkundigen van de opleidingen. Maar volgens beroepsvereniging VNVN zijn er tot 2020 nog 100.000 verpleegkundigen nodig. Vandaag is de dag van de verpleging. Voor het eerst sinds de overwinning op islamitische staat... zijn in Irak vandaag parlementsverkiezingen. Daaraan doen 7000 kandidaten mee, onder wie premier Abadi. Hij hoopt dat de kiezers hem gaan belonen... voor de overwinning op de extremisten. Maar veel Irakezen vinden hem corrupt. Ook zou de regering Abadi te weinig hebben gedaan... om de economische malaise tegen te gaan. Oud-premier Najib van Maleisië heeft een uitreisverbod gekregen. Hij mag het land niet uit. Hij verloor deze week de verkiezingen in Maleisië zijn ze bang dat Najib het land wil ontvluchten om een rechtszaak vanwege corruptie te ontlopen. De zaak draait om een overheidsfonds waaruit Najib honderden miljoenen dollars in eigen zak zou hebben gestoken. De nieuwe premier van Maleisië heeft al meerdere keren gezegd dat hij een onderzoek wil instellen naar het corruptieschandaal. Het weer vrij zonnig, maar vanmiddag flinke stapelwolken blijft waarschijnlijk wel overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden en mogelijk 25 graden in Limburg. Morgen volgt er een storing die de koele van de warme lucht gaat scheiden. Aan de warme kant is het ruim 20 graden. Aan de koele kant blijft het hooguit 15 graden. is dus morgen wat zon, maar afgewisseld. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Tobak leeft. wordt met het uur de grote pijn op hier. Alles is iedere keer weer hetzelfde bij Tobak leeft, bij ZFM. Anders dan Dieven. En ze hebben ook alweer nieuw werk uit. En onder andere het mooie stuk wat ik dan wel kan waarderen is Amsterdam. En uh, ja, ze hebben ook een, uh, iets uit dat echt een beetje zo'n vrouwenplaats. Sorry. Sorry. Ja, die zak mijn broek een beetje vanaf. Nou, wat maakt het niet uit? Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, hoor, er is weer een overzicht. Het is 12 mei. Wat gebeurde er? Nou, in 1932, na tien weken na de, de kidnapping, na de ontvoering. Uh, van het zoontje van uh, Charles Lindbergh. Uh, junior was dat, zeg maar. Die is hier dood teruggevonden. Nee, is hij heel ver van het huis. We het, uh, er is heel veel over te doen geweest. Deze Bruno. Houtman, die had hem uh, ontvoerd. En daar had hij een trap voor gebruikt. Hij was zelf Timmerman. En hij komt uit Duitsland. Was hij was één migrant. Hij is illegaal naar Amerika gegaan. Dat is één keer mislukt. Later wel gelukt. Dan is hij aan boord van een, van een schip is hij toch nog doorgekomen. Toen zeg maar. Heeft hij proberen een baan te krijgen. Dat lukte niet. Maar uiteindelijk heeft hij dus deze uh, zoon uh, uh, ontvoerd. En daar wilde hij losgeld mee binnenhalen. Dat is ook binnengehaald, binnengeharkt. Zeg maar. En uiteindelijk aan de hand van die trap die hij zelf had gemaakt, heeft een wetenschapper kunnen achterhalen waar dat hout gekapt is, waar het hout verkocht is. En uiteindelijk hebben ze dus een, een, een, een, zeg maar een, een dollar biljet, biljet kunnen traceren. En toen hebben ze hem opgepakt. En toen hebben ze ook het, het losgeld bij hem thuis gevonden. In de garage. En hij heeft zelf altijd ontkend dat hij het gedaan heeft. De beze Bruno. Maar, en zijn vrouw ook. Want hij zegt, ik deed het in opdracht van Charles Lindbergh zelf. Omdat zijn zoon verstandelijk gehandicapt was. Oh? en daar waren ook heel veel theorieën over dat hij eigenlijk net op, vlak voor deze ontvoering ook verhuisd is naar een afgelegen plek waardoor het er makkelijker was om hem uh, zeg maar te ontvoeren, ontvoeren okay. dat is heel vaak. dit is trouwens niet zoals Lindbergh die natuurlijk ook over de transatlantische oceaan is gevlogen met zijn vliegtuig natuurlijk had ook verschillende vrouwen in verschillende staten ook hè? en verschillende kinderen verwekt overal een soort prins Bernhard eigenlijk had hij ook uh, Emilie Earhart uh, laten verdwijnen? nee dat niet, dat zou je bijna ja. denken maar hij is wel van America First dat ah, ja. vond ik ook wel interessant. Wat zeg maar, president Trump nu roept. Dat heeft hij ook al ge, uh, geroepen in uh, de Tweede Wereldoorlog. Toen wilde eigenlijk dat, hij, dat, we, dat ze onafhankelijk bleven. Dat ze niks met de Tweede Wereldoorlog zouden gaan doen. Maar ja, toen werd Hawa of, uh, uh, Hawaii gebombardeerd. Nee, uh, ja. Ja, dat was van die. Uh... Dan is vulkaan Oh, dat nou is ik het erop. Maar goed, uiteindelijk, toen uiteindelijk hadden ze wel ze. nu moeten er wel iets mee. Maar goed, uh, altijd een stukje ja, leuke geschiedenis. Vind ik ja, Charles Lindbergh, dus goed nou, Ik heb ook leuke geschiedenis. Dus, nou, leuk, eigenlijk we terug. Maar het is 399 jaar geleden dat uh, Johan van Olde Barneveld... ter dood werd veroordeeld wegens hoogverraad. En hij is uiteindelijk, uh, dat de dag daarna is hij uh, dus uiteindelijk uh, uh, vermoord. Veroordeeld en vermoord. En zijn allerlaatste woorden waren... Maak het kort, maak het kort. <laughs> Wat? Ja, nou ja, Hij is dus eigenlijk door een scherprechter... meester Hans Pruim op het schafot. Dus hij is waarschijnlijk... Is, hij, uh... is er een stuk afgesneden. Maak het hem ja, kort, zoiets. maak het kort. Maak het kort. Maak het kort, ik maak het kort. kort. Ja, zoiets. Ja. Uh, ik wil geen lange toespraak. Ik weet dat ik goed, dat ik goed heb gedaan. Maak ja. het nou, goed. In 2008, de aardbeving in Centraal-China. Uh, uh, Echt Tien jaar bizar. geleden maar. Hè? Tien jaar geleden... En uh, uh, geschade 8 miljard euro en 50.000 doden. En honderdduizenden uh, like, gewonden Dat is echt bizar. echt de hele steden waren gewoon van de kaart weg. En dat is, ja, dat is echt uh, nou ja, bizar als je terugkijkt ook. En uh, uiteindelijk een paar weken later hebben ze daar zeg maar, nog herdenking gedaan. In China is vanmorgen drie minuten stilte gehouden... precies op het moment van de zware aardbeving een week geleden. Met het stiltemoment zijn drie dagen van nationale rouw ingegaan. ...om precies 28 minuten over 2... ...houden 1,3 miljard Chinezen halt. En denk aan de aardbeving in Sichuan... ...precies één week geleden. Het is echt bizar als je dat zag ook. Ze ja, het stonden zal anders... vandaag ook gebeuren, denk ja, ik. Uh, daar denk ik. Ja, ze stonden allemaal stil. Alle auto's stonden stil. En die toeterden ook allemaal. Dat was indrukwekkend om te zien. Gewoon, die, uh, ja, ik hè, kan denk er ik. helemaal niet van herinneren. Jij wel? Ja. Nee, oh. ik ook eigenlijk niet meer. Oh. Nee, nee, nu ik het zie, dan kan ik het misschien weer terughalen. Maar dat is meer omdat ik het gezien heb nu. Ja, zeg maar. Wat ja. gebeurde er nog meer? Door die oude ja, heun? Uh, nou, het is vandaag precies... 83 jaar geleden alweer. We hadden het net over het Schotse uh, alcoholpercentage. Ja. <laughs> maar uh, de oprichting van de AA. Robert Smit en Bill Wilson. Dus uh, nou ja, het is een heel goede zaak dat de AA er is. En het is een steun voor velen. Ja. Dus ik vind het een uh, heel uh, goed iets. Ja, het is, uh, in Nederland is het later weer opgestart in 1948. En in België in 1954. Wereldwijd uh, hebben ze 2 miljoen leden. En meer dan 100.000 plaatselijke groepen. In 150 landen die ze bij elkaar komen. Het is 12 stappen. Uh, je begint met een groep. En later komt er dan weer een, een nieuw iemand erbij. En dan begin je helemaal weer opnieuw. Dan begin je helemaal weer die stappen doorlopen. Dus zou je denken: wat saai dit heb ik al gehad? Nee. Degene die al een tijdje in de groep zit. Ziet dan weer iemand binnenkomen. die eigenlijk helemaal weer opnieuw begint. En die denkt: zo, oh ja, ik ben best wel ver gekomen. D dit heb ik ja. ook te lopen. Dus dat sterkt je dan weer. Dat je denkt, oh, ik ben best ver eigenlijk. Zien dat je denkt, van, ik wil nooit meer zo uh, afglijden. Zeg maar. Nee, dat, dat hopen ze dan. Maar goed, ja. het zit ingebakken. Hè? Helemaal, als je een alcoholist bent. Je, vaak krijg je geen pakket mee. Je houdt, het... dat, je houdt dorst. Ja, nee, dat niet alleen. Maar je, je, je, je houdt, dat, die trigger die zit er gewoon in je gebakken. En dat is gewoon heel lastig. Goed, in 2010. Uh, Afrika qua... Kwaai... Airways vlucht 771 stort neer in het Libië, uh, libische hoofdstad uh, Tripoli en 104 mensen waren aan boord en één heeft het overleefd. Eén jongen van negen, een Ruben. Uh, niemand weet wie het is. Er was wel door de media flink op sok naar deze jongen van. Ja, wie is dat? Dit is dit is bizar. Iedereen is dood, maar hij heeft het overleefd. En die is nou uh, 17. Ja. Ah, die is waarschijnlijk zijn auto's kwijtgeraakt. Nogmaals, het is vrij traumatisch. Ja, het is heel erg traumatisch. <tie> als je ook de, de, de, de vlucht, als je de toestel ook zag bij die landingsbaan. Ja, er is niks meer van over. Echt, het is bizar. De, de, de landing is te vroeg ingezet. Er is ook wel waarschuwing gekomen. En uiteindelijk hebben ze handmatig hebben ze het toestel aan de grond willen zetten. En dat lukte niet, want het kwam naast de baan terecht. En toen stuiter, stuiter. En, nou, goed, grote puinhoop. Goed, dat was in 2010. Nog één keer? Nee, dan uh, houden we het hierbij straks. De verjaardag en is het wel weer tijd voor een scheurend gitaarplaatje. Ik weet niet eens wat ik uitgezocht heb. Soms laat ik mezelf verrassen en heb ik de playlist al ver van tevoren uitgezocht. Oh ja, de Coral. Ah, fijne muziek hier op de zaterdagmorgen. Sweet release. een uh, Jolande keuze aan. En ik kan ieder, ieder geval een klein beetje uh, verklappen. Zit er zitten wat zwart-wit beelden bij. Dus heel oud. Heel erg. Dag. Outs, de korrel, en het heet de Sweet Release. Ja, yeah, het is de zaterdagmorgen en we zitten in de verjaardag. En we doen een kleine greep daaruit. Ik heb weer wat interessante dingen zitten lezen. Sorry, ik moet het even, de papiertjes erbij bakken. Oh ja, hier, nee, daar. Ah, begin jij maar. Ik heb, uh, ja, moet ik beginnen? Ja, begin jij. Ja, Het is zo grappig, want uh, het is vandaag dus uh, Bert Beckerck is jarig, Maar hij is heel erg, uh, het is echt een hele bekende componist geweest. Maar hij had onder andere had hij dus ook geschreven... Anyone Who Had, had A Heart van Celia Black. Ja, top. Ik zit daar te kijken ja? en dan nou blijkt dat Celia Black... haar eigen naam de, was dus White. Dat vind ik toch wel heel, heel grappig. Is, oh, oh ja. Ja. Dat is beter bekend als uh, Pris Priscilla Mariah Veronica White. dat zijn de voorbeelden. Priscilla Black heette ja, ja. ze. Dus ik snap het ook best wel. Ik bedoel, ja, uh, ja je wil je soms distancieren van het witte, witte ras... Ja. ja, dat je denkt, ik doe gewoon plek. Dat, dat je denkt dat ik een negerin ben, dan, dan, dan snap ze de soul in mijn stem. Hé, hey, dat zou ook nog hey. kunnen. Ja, dat is, klinkt dan wel weer echt commercieel... Uh, ja. ja, dat is weer niet in de Gres Gerspartou is vandaag, jarig wordt vandaag 37. Gerspartou. Je ken je het ook nog van deze plat. Broodje van de vlees, broodje brood de ja, fucking shit, man! Broodje warm vlees, vlees. Broodje vlees? Ja, ja echt, echt grappige muziek. Dat staat natuurlijk ook in de, de Neon Kids, geloof ik. Echt de hele een vage seriefilm die er ook van is. Nou goed, later heeft hij nog meer uh, leuke muziek gehad, onder andere dit. Fiets. Dat is zijn grote eerd geworden. Gaspar, 37. Hij is trouwens een, de oudste van een tweeling. Hè? Ja. ja, dat wist ik helemaal niet, joh. En het grappige is, als je naar die clip hier kijkt, van deze, dan zie je volgens mij ook zijn broer erbij. en die lijkt heel erg op Ik ding. Is dat zijn broer? Ja, dat is volgens mij zijn broer. Nou goed, spring maar achter op fiets. Dat klinkt ook weer als. Mijn achterband is wel wat zacht, maar het geeft niet liefde. Het zou daar vandaan komen, dan? Spring maar achterop. Ja. Spring maar achterop. Ik denk het, wel. maar achterop. Goed, maak je uit. Wie is er meerjarig? Nee. Vandaag is het ook Laurels Pieter... Uh, Tussen haakjes, Jogi Berra is jaren ja, Jogi Berra? Hij, hij leeft niet meer, maar hij was een bekende Amerikaanse honkbalspeler. En volgens mij was het zo dat hij dus eigenlijk de oorsprong was voor, dat hele, voor die hele tekenstrip-toestand uh, van Jogi Bear. Echt waar? Ja. Oh ja dat is wel ja. groot. Kijk, het, het, ze, zeggen, het, ze zeggen al: de naam van tekenfilmfiguur Jogi Bear zou zijn afgeleid van Jogi, Jogi Berra. Nou, okay. Leuk Gaan toch? Op. Ja. Leuk, uh, Stefan Baldwin wordt vandaag jarig. Stefan, ik ken al in elk Baldwin. Dat is zijn broer, klopt. Hij is de jongste van de, de Baldwin Brothers. Je hebt er namelijk drie. En dit is de dus Stefan Baldwin. Hij wordt vandaag 52. En hij uh, is onder andere Kevin Usual, Suspect en Bio. Bio. Biodome, biodome. Goed, ik zie dat je ook een bekende hebt. Ja, zeker. Eric Singer. Uh, vo volledige naam is Eric Messinger. En die uit Cleveland, Ohio, die is vandaag jarig. Wordt, vandaag wordt hij 60. Hij is een Amerikaanse drummer en de huidige drummer van Kiss. Oké. Okay. Oh, ja. Lekker hoor. Dit heeft hij volgens mij niet ingedrumpt. Hij is volgens mij later pas de drummer worden ja, van Kiss. Is, ja. ja. Dit heeft hij ook niet gedrumpt. En wat heeft hij dan wel gedaan? Nou, al in het nieuwe werk. En hij heeft ook heel veel andere bandjes uh, uh, voor, uh, uh, nou, voor drumwerk uh, gezorgd. Vandaag is Charles Pedigree. Pedde. Pedde. Grauw, jarig. Oh, ik denk van de, van de hondenvoer. Ja, dat dacht ik ook. Petter Grauw is jarig. En hij is zeg maar. Uh, uh, nou, Charles van Charles uh, en Eddie. En die hadden ooit een hit in de jaren 90. Ja, dat 80 volgens mij al zo. Charles en Eddie. En dit is ook zo'n bekende hit van ze: New York. We kwamen elkaar ooit tegen in de metro in New York. En toen hadden ze alle twee hadden ze een LP gekocht van uh, Marvin Gaye Trouble Man. En toen hadden ze ooit van, Hij, dit, is, dit is een teken, nu moeten we iets samen gaan doen. Zing je? Ja, ik zing. Nou, ik ook. Dan gaan we samen een beetje beginnen, Charles en Ellie. Dus uh, Charles is vandaag 57 geworden. Wie is er nog meerjarig? Ja, ik heb niet veel meer die... Uh, ik weet niet of jij die al gehad, dat die Iron Jury... In die Jury, ja, die heb ik. Ja. Nee, die heb ik nu niet gehad, maar die, die zat ik wel op mijn lijst Hij, uh, hij was Brent als oprichter en vormer van de Britse band The Iron Jury and The Blockhead. Oh ja. Weet ja, je nog? Ja, die, die weet ik wel. Die had al hits met onder andere... Hit me with your rhythm stick. Hit me. Het is een apart, lachwekkend persoon. Hij had zo'n heel groot hoofd. Ja. Heel apart, stond hij altijd te, te, te dansen en te zweten. Sex and drugs and and oh, dat was nog zo'n lekker plaatje van hem. Maar hij is niet oud geworden. Nee, helaas. Niet zo heel erg oud geworden. Hij is maar nee. 58 geworden. Ja, 58. Ja. Ja. Hij is in 2000 al overleden. Hij was van 42, hè? Ja, ja, ja. ja. ja zo zie hè? Hij zou vandaag ook jarig zijn geweest, maar dat had er al bijna niet meer gekund. Otto Frank, de vader van Arne Frank. Hij is in 1980 overleden. Toen was hij... Uh, wauw, Wauw, was hij dan? Want, ja, jeetje, toen was hij bijna 100. Dat is echt ongelooflijk. Een man die natuurlijk uh, het dagboek van Arne Frank groot heeft ge gemaakt. En vooral in de jaren 65 is hij flink aan het lobby geweest om het boek onder de aandacht te brengen. En dat heeft allemaal uh, heel veel goeds uh, uh, ten gevolge gehad. En nog eentje die jij ja, eigenlijk moet noemen. Ja, ik ja zie zeker. Florence Nightingale. Zij is uh, van 12 mei 1820, uiteraard is ze al overleden uh, op, op 90-jarige leeftijd. Maar uh, heel bekend, zij was ook de Lady with a Lampo volgens mij... die, ja, die klopt. Ook inderdaad bij soldaten bezig uh, was om ze te verzorgen en zo. Zij is uh, echt... de grondlegger, uh, grondlegster van de moderne verpleegkunde. Ja. Uh, de meeste soldaten gingen niet dood aan uh, oorlogs, uh, uh, uh, zeg maar, aan uh, dingen... Uh, hoe aan oorlogsschade, hoe noem je dat nou? Dat ze neergeschoten waren, maar aan de verpleging. De verpleging was gewoon heel slecht. Ja, daar ging zij iets aan doen. En zij hield ook stat stat statistieken bij waarin het allemaal duidelijk werd. En uh, Zij heeft heel veel dingen opgezet. Hè. Echt heel veel uh, uh, ja, verpleeghuizen. Echt heel goed uh, aangepakt. Verder, degene die jarig is, is vandaag Steve Winwood. En Steve Winwood vond vandaag 70. Ja, je kent hem van onder andere dit... Hij werd bekend door het Hammond-orgel bij uh, Blind Fate Traffic. Daar heeft hij in gespeeld natuurlijk. Later ging hij solo en heeft hij uh, heer, meerdere hits gehad. Waar see your chance, it, was ook iets van hem. Sun... En de geruchten doen, de ronde dat Steve Winwood... persoonlijk heeft gezorgd dat Jimmy Hendrix kon improviseren op de gitaar. Dat kan ook een broodje aan verhaal zijn, zou ik dan denken. <laughs> goed, ja. Steve Winwood dus uh, 70 geworden. Kan uh, je er nog iets vertellen? Nee? Uh, dan hebben we de verjaardag ook weer gehad. En dan gaan we door met dit radioprogramma. Zat hier de muziek? Straks nog uh, de. Jolande hè? Ja. Ja. Yeah. Het wordt zwart-wit beelden, worden daarbij. Ja, zeker. <laughs> Vertoond. zien <laughs> we eerst hier maar eens even. Uh, Low Where the dreams are bigger. Got for one. Round. No need to hold your Already call us failures, lost yet found, now, let's not care about figures Maybe we grew up on the wrong street, with the wrong name, with a different future Blinded by the sound of the concrete, that we can't tame, keep moving closer Tell me what you want Lowlife, life. Ja, zo, laima. Hier in de morgen. Fijn die toestel op op zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer. Ja, al 25 jaar zitten we hier, althans zit ik hier. En het programma doet volgens mij bijna 13 jaar. Het is ongelofelijk, hoor, gewoon. Ja, ik heb de regen gemist. Jij hebt ook de regen gemist? Regen? De regen? Ja, eigenlijk wel. Ja, de, ja, die komt morgen weer. Oké, okay, oh, die regen. Ik, zo, ik ja, doelde op een andere regen. Toch een regen. Kogelregen. Had ook gekund ja, bij mij, want ik geweest. ben ook al van de kogelregen. Oh. Nee, ik laat het met van jou over. Misschien kom je nog op de regen. Maar goed, uh, ja. Ik was even in de war. Goed, vertel. Jij bent nog op Silla Black Hill. Alle dingen aan het ja, uitzoeken, ja, ze? Ja, nee, maar ik heb nog een andere artikelen, uiteraard. Oh, dan moet ik even zoeken. Waar is mijn blaadje nou? Oh, een tijd. Ah. Jawel. Ik heb hier. Uh, er is in Amerika was er een man. En die is aangeklaagd, want hij heeft het adres van het mondiale... hoofdkantoor van de post die is UPS... gewijzigd naar zijn eigen appartement. Oh. De 24-jarige Sean uh, heet hij, Spruce. Bruce, die ontving duizenden stukken post bij zijn twee-kamer-appartement. Het is al helemaal vol Ja, ik zie het helemaal voor me. Hij wordt aangeklaagd voor diefstal en fraude... en zit vast dat hij voor de rechter moet verschijnen. En hij ontving onder meer creditcards... die waren bedoeld voor de directie van UPS. En bij creditcards kan je vaak... Je hoeft alleen maar het nummertje achterop te gebruiken. Hè? En dan kan je gewoon al van alles kopen. Je hoeft er alleen maar mee te met zwaaien. Ja. ja. <laughs> ja en uh, je kan de hele wereld kopen. Ja, hij moest zich dus uh, identificeren uh, op het formulier van één uh, pagina. En de, maar dat, dat, dat blijkt hoeft dat niet. En hij had eerst de initiales handtekening geplaatst. Maar volgens de krant waren deze doorgekracht en vervangen door letters UPS. En hij beweert nu dus dat hij gehackt is hoor. En dat, het, uh, dat hij uh, identiteitsfraude is gepleegd op hem. Ik denk wel dat ze het kantoor lekker rustig hebben gehad. Heb je een pakketje binnen gehad? gekregen? Helemaal niks. Helemaal niks. Ja. Nou, ja, dan dan kunnen we vandaag eens op tijd naar huis. ik ja. Ja. maar een paar auto's weg. Want nou, we hebben er niet zoveel meer. Nee. Nou, dit is echt de drolligheid de top. Ja. Maar het is wel, uh, wel geinig. Uh, dat is wel. Nou vandaag. Of nee gisteren was het natuurlijk al uh, maf. Uh, Lonneke van Krimpen in Amsterdam. Die had uh, wat wiskunde op, uh, opdrachten gemaakt. En die bleek toch dat ze het niet goed had gedaan. Ja. De mee had gewerkt. Daar waren tekort streepjes gezet. Ja, was namelijk tussen de 50 en 60 staan 11 streepjes. En tussen de 60 en 70 staan maar 10 streepjes. Oh, god, ja, dat een gaat... Dan draai je hem om of zo. Maar goed, zij had daar toch fouten mee gemaakt. Toen bleek dus dat ze, uh, haar vriendinnetje ook in de klas... die had ook problemen met de zooi. Dus ze hadden ze naar die Geo 3 gekeken. En toen, waar heb je hem gekocht? Bij de, bij de, bij de HEMA. Oh, ja. En de HEMA is natuurlijk overgenomen door de Belgen. Dus dit moet BEMA. Dus ik kan me voorstellen dat. Ja, die Belgen. Daar kan je van die Belgen mopjes over maken, natuurlijk. Je hebt ook die geodriekjes niet helemaal goed kunnen maken. natuurlijk. Nou ja, uh, gelukkig kan zij hem nu overdoen. Maar het is wel knulligheid. Het is, het is echt knullig nieuws. Knulligheid ten top. Knulligheid ten top. Jammer. Ja goed, straks duurlandenkeuze. Ook nog de, nee, de verjaardag hebben we gehad. Ook nog de Zandvoortse berichten. En hebben wij hier. Uh, even kijken, ik heb er allerlei dingen. Oh ja, de nieuwe single. Ik zat te wachten op het nieuwe album van uh, uh, Arctic Monkeys. En ik had al een stuk gedraaid van de Arctic Monkeys. Ik denk, dat vind ik gaaf. Dat heette One Point Perspective. Dus ik kijk op het nieuwe album. Dat ja, nummer staat erop, maar het is een compleet ander nummer. Dus of ik nou zeg maar wekenlang ben geflasht met een heel ander nummer van de Arctic Monkeys... het is mij onduidelijk, maar het nieuwe album vind ik ruk. Maar het nummer wat, waar ik al wekenlang naar luister, vind ik wel leuk. Zullen we het rijken? Dat toch gewoon? Waarom ik niet? One Point Perspective. Now you get Het is een van de Arctic Monkeys. En uh, nou goed, ik. Uh, dit afgelopen week ik dat de album luister. En, nou, dat wordt wel uh, wat, wat grappig. Maar nee, uiteindelijk staat dit nummer daar helemaal niet op. Dus of ik nou de hele week of de hele, de hele maand ben geflasht, Ik heb geen idee. Oké, okay, engine stop. Ja, precies. We copy you down, Eagle. Puten uh, Base here. Precies, daar is het op gebaseerd. Het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Ja, is er nog een beetje lijn in het programma? Ja, is er nog een lijn in. Zandvoortse berichten. Vertel. Ja, afgelopen dinsdag rond 8 uur 22 is de Zandvoortse brand weer gealarmeerd. Op verzoek van de politie, er kwam bij de politie een melding binnen... dat er een hond opgesloten zat in een snikhete auto... En toen de collega's ter plaatse waren bleek dat er inderdaad een hond in de ogen zat. Maar hij zat, ook, hij zat ook nog eens opgesloten in een houten bench. Oh. En hierop heeft de politie gewoon een zijraam ingetikt om de hond in ieder geval wat frisse ja, lucht te geven. Ja, dan heb je weer schade. Ja, en wie gaat dat betalen? Die gaan dat betalen? Vervolgens moest de brandweer ter plaatse komen om het dier uit zijn benarde positie te bevrijden. En het kostte wel wat moeite om de bench uit elkaar te schroeven. Ik bedoel, als het raam open is, dan hoef je er niks meer te doen. Laat die hond lekker zitten. Maar uiteindelijk kon de hond de frisse lucht in... En de politie onderzoekt wie de eigenaar van de auto is... en de hond is voor verdere zorg meegenomen door de dierenambulance. Ja, zet die hond gewoon bovenop de auto, klaar. Ja, nou ja... Of kan je luchten? Nou ja, het raampje was al opengetikt. Nou, ja. Dan zet je het andere raampje gewoon open. Nou, dan is er frisse lucht in de auto. Nou goed, dan, ben je, dan, ben je, toch? Dan, dan wordt die hond eruit. Dan gaat die honden onderzocht worden. En dan wordt het gezin helemaal doorgelicht. De auto wordt na, gekeken of gekeurd. is, zeg maar. Dan wordt kijken of er nog openstaande boetes zijn. Hoe is het met de familie? Zijn die kinderen eigenlijk wel goed opgevoed? Op, op Want ja, die honden staan in een auto. De honden willen ook iets zeggen hoe je met kinderen omgaat. En zo is de hele familie in zicht. Goed, we hebben we dat ook weer op de kaart gezet. Goed, meerdere bikers en motorrijders hebben de politie vorige week een preventieve controle gehouden. door de voorkoming van een woninginbraak en diefstallen uit auto's. Ze zijn de wijken doorgegaan en hebben alle portieken en steegjes bekeken. Okay. Dat is, ja, ik vind dat wel slim om dat te doen. Om van tevoren, uh, je denkt, hé, hey, jij bent niet van hier. Wat doe je hier? Uh, kan je even vertellen wat je hier doet? En, en, en zo zorgen dat, ja, achteraf is het altijd een beetje gedoe. Heb je ook weer de schade natuurlijk. Wat heb je nog meer? Vechtpartij. Ja, ik zit ook even kijken. kijken. Uh, ja, er is een vechtpartij. Maar ik denk, ik kijk ook nog heel eventjes naar, de, naar de, uh, wat er al is. Ik zie ja? trouwens dat volgende week voor de eerste keer... ...Sandford Alive is. bij Mangus Beach Bar. En, uh, en volgende week heb je ook de Max Verstappen -fandagen. Oh! En, het grappig is, ik heb kaarten. Ik ga voor de allereerste keer heen. Ik was, twee keer was ik altijd op vakantie. Ja. Het lijkt me toch wel heel leuk om mee te maken. Je zit in de duinen. Kijk, als het regent gaan we niet natuurlijk. Maar je zit in de duinen en uh, we nemen gewoon een picknickmandje mee. En we gaan heerlijk zitten. Maar uh, vandaag heb je dus uh, uh, de finish van de Euro Rally. Uh, morgen Dan gaan rallywagens finishen op het Badhuisplein. En dan de dertiende heb je de historische Zandvoort-trofie op uh, Zandvoort-circuit. Dus ik ben heel benieuwd hoe het allemaal uh, gaat worden vandaag. Het wordt uh, volgens mij okay. wel een uh, hippe dag vandaag. Ondernemers hebben afgelopen zondag goede zaken gedaan... tijdens de eerste Zandvoortse Jaarmarkt uh, van dit jaar... aangetrokken door het schitterende weer. En natuurlijk de aanlokkelijke aanbieding trok de markt. Duizenden bezoekers, de Zandvoortse ondernemers en andere marktkooplui... spraken van een goede omzet... Om het, uh, uh, op een gegeven moment ontstond er zelf een file voor één plaats in de parkeergarage, het centrum. Uh, uh, ja, dit uh, jaar zal het maar nog vier keer worden georganiseerd. Dus mocht je er niet bij zijn geweest, geen nood. Hij komt binnenkort weer heel fijn. Ik zie trouwens dat vandaag, uh, ik zeg naar nu dus dat de finish van de Euro-rally uh, uh, vandaag is bij de evenementagenda. Maar wat ik hier dan weer zie, is een heel artikel dat het eindpunt is op zondag 13 mei. En de, de, die Euro-Rally is een speciale rally. Het begint altijd in Odda in Noorwegen. Rijdt via Denemarken naar de Europese hoofdstad. En dit jaar was Amsterdam aan de beurt. En wat de rally gereden wordt met 125 speciale auto's. was er in Zandvoort dus geen geschikte locatie. En uh, nu komen ze dus allemaal uh, op het Badhuisplein. en op het Boulevard de Favosje komen ze te staan. Oké. Okay. Dus zondag uh, tussen 10 en 13 mei uh, wordt er uh, naar Zandvoort gereden. De eerste auto wordt rond 3 uur verwacht. En na de finish, uh, ja, de tentoonstelling, en van, tot 15 uur... en dan komt er een parade door het centrum van Zandvoort... waarna de stoet richting Haarlem vertrekt. Ah. Dus dat wordt toch wel een evenement. Het wordt weer een evenement. Ja. En daar zaten we net op te wachten, want er zijn nog niet zoveel evenementen. Nee, in Zandvoort. wanneer is er nou eindelijk weer een evenement? We weer is evenement? er nou zo'n evenement, zeg maar ja. Nou, ik heb het zelf gemist, maar 5 mei moet een geweldig feest zijn geweest. Uh, zon bevrijdingsdag natuurlijk. Ja. En onder uh, andere waren er weer oude jeeps te zien... En er waren ook uh, bevrijdingsbingo's. Uh, uh, forse jacht zie ik hier ook nog. Man, echt, ik, ja, we kunnen erover praten, maar het is allemaal al geweest natuurlijk. Ja. Bevrijdingsdag 5 mei was alweer een jaar, een jaar, een week geleden. Goed, tot zover de Zandvoortse berichten. Uh, wat was dat nou? Geen idee. Goed, ja, tijd voor was, die landenkeuze. Uh, ja, Kom op met die zwart witbeelden. Ja, ik heb uh, Diane Warwick genomen. Ik had eerst uh, die andere gedachte uh, van. Uh, hoe heet ze nou ook alweer? Die, die uh, missen uh, Silla White. Silla ja. Ja. White. Maar, o, doe maar We doen nu maar Dion Warwick met Walk On By. Want ja. uh, jij vond die andere helemaal niet. Dit is echt een veel hipper nummer ja? van nou, Dion Warwick. Het, ja, het, het is een fijn nummer. Het is een fijn nummer. Dion Dionne Warwick. walking down the street. And I start to cry. Each time we meet. Walk on. Just let me grieve in private, cause each time I see you, I'll break down Nee, leeft hij nog? Echt waar? Hij, moet echt hij is van even... 1925. Wat ziek idee. Gaan zelf even kijken. Bert Becker. Bert, ja, ja. Ja, ja, hij leeft gewoon nog. Wow, hij is uh, 90 geworden. Ja, nou, dan uh, mag je zeker wel een beetje een tribute hebben. Doet hij nog wat? Of zit hij een pot te verteren gewoon de hele tijd? Ik, ik denk het, ja. Nou ja, goed, hij heeft zelf een potje gemaakt. ik. een heel groot pot met geld. Ja, ik denk het wel. En hij doet ook vast heel veel goede doelen en zo. Ik weet niet of hij het zelf nog beseft. Ja. Dat hij nog ja, goede doelen doet. Nou, hij had, uh, don't make me over had hij ook met, uh, met Dion Warwick. Was ook zo'n lekker nummer. Het, ja, ja, ja, jouw, je het jouw Iliss... generatie had je nog een leven. Zijn vrouwenplaatjes. Echt, eh, echt, is echt vervlogen oude tijden. Zegt de tu tu tu tu tu tu. ik een beetje aan denken. Gewoon dit. Uh, Dion work en walk on by. Het is de zaterdagmorgen. Het is, het is allemaal spannend daar in eh, Iran en Israël. Ik probeer dat dan te, te, te begrijpen. Hè. Hoe zit dat nou in godsnaam? Hoe, hoe zijn die verhoudingen nou? Nu heb ik een beetje... Volgens mij snap ik het een beetje tussen de, de, de Joden en de Palestijnen. De Palestijnen ja? moet je meer zien als de Arabieren. Dat zijn de inwoners van de oud-Israël. Maar nu heeft Israël de macht overgenomen. En bepaalt een beetje wat daar allemaal gebeurt. En de Palestijnen moeten zich zeg maar, een beetje aanpassen, de Arabieren. Zijn een beetje pist of natuurlijk. Dus vandaar die... Palestijnen zeggen, heel navolk, die hele rare dingen hebben gedaan in de jaren 70. Die aanslagen ook, dat je denkt, oh wat een nadigheid allemaal. Maar goed, een land is gewoon afgepakt, zo zou je het ook weer kunnen doen. Terwijl sommige Palestijnen er heel veel geld aan verdiend. land te verkopen, gewoon een stuk woestijn. Wil je het hebben? Haha, neem me mee joh. En die Joden hebben er ook iets moois van gemaakt daar. Maar goed, nu is er weer dus aanval van Iran op Israël. En Trump heeft dan weer stelling genomen met het nucleaire deal. Oh man, dit is zo fucking moeilijk dit. Snap jij het een beetje hoe het in elkaar zit? Ik snap er helemaal niks meer van. Echt, die, die hoort dan bij die mensen hebben met z'n allen wel weer tegen IS gestreden. Want dat was echt het, het kwaad. Maar dat is nu bijna weg. En nu hebben ze een nederzittingen gemaakt. In eh, Syrië, Iran. En daar is dan Israël weer niet blij om. Nou, dus ik vind het toch wel een stukje huiswerk dit hoor. En uh, nou ja, goed, ik geloof niet dat wij heel, bo of heel bang moeten zijn voor Iran. Ze hebben wel nucleair wapens, maar niet echt heel veel. Ze, ze zouden niet de hele wereld kunnen vernietigen. Maar ieder geval Israël misschien wel. Want daar zijn heel wat wapens op gericht. En af en toe schiet uh, Israël daar een paar tussenuit. Nou ja, ik, uh, ik bekijk het gewoon op een afstand. Ja, het is, de, het welke is kant? een beetje te ver van onze bedshow. Ja, en ik, ik, welke kant ik moet kiezen? Nou, iedereen kiest voor Israël, maar... Ik lees dan weer dingen die zij gedaan hebben tegen de Palestijnen. Denk ik van, nou, ik weet niet of het wel zo'n geweldig volk is. Hoewel het regering, het volk is misschien wel, maar mooi. De regering, die, dit is ook een soort. Meteen aanvallen ook, hè? Niet verdedigen, meteen aanvallen. Voordat de ander aanvalt, gaan, ze, gaan zij al bijna aanval. Echt? En het grappige is, mijn zoon doet dan Kraftmanka, zijn gevechtsport. En uh, dan, dan heb je daar instructiefilmpjes van. In die instructiefilmpjes, uh, uh, dan zie je dus een man, zeg maar, een krant lezen. Hij hey, doet, doet niks. Op niemand lastig komen twee mensen naar hem toe. En die beginnen allerlei vragen te stellen. En willen laten zijn geld. En hij zegt: Nee, nee, nee, dat wil ik niet. Dat wil ik. En dan beginnen ze hem aan te vallen. En dan, echt als een duveltje uit een doosje. ontpopt hij zich niet als slachtoffer, maar als dader. En begint die twee andere mannen zo in elkaar te meppen. Dat je nou, denkt: van... Uh, ik ben even in de war. Wie was nou ook weer dader? Ja, het is wel leuk dat hij zich verdedigt. Maar zijn die anderen nou dood of niet? Zo? Ja, kijk. Ik denk: Hé, hey, is, is, is er al zo bezig? Ja. Nou, misschien wel een beetje. Soms kan je je gewoon niet helpen hè? dat je dat soort dingen doet. Ja. Nee, oh. het, uh, het, het triggert me wel. Het houdt me wel bezig hoe dat uh, allemaal tot elkaar in uh, staat. Het, het, is, het is maf. Goed, uh, hebben we nog meer uh, dingen? Jij, jij zit op de Facebookpagina van ja, Lauren en nee, Hardy. Nee, ja, ja, ja, ik, ik was even benieuwd of ze iets gaan doen aan het Songfestival hier en daar in het dorp. Het is oh, me ja. zo gezellig om met een groepje te kijken, weet je wel? Oh, ik denk dat je daar sowieso wel Op bepaalde, bepaalde plekken gewoon aan kan dus schuiven. ik keek gewoon hier en daar op de Facebookpagina's. Dus ik denk van, nou, misschien staat er iets van... Hé hey, jongens, we gaan vanavond op de sperm, of zo, weet yeah. je wel? Maar ik heb eigenlijk in de, de kroegen die dan voor mij dan wel leuk zijn. Die kroegen voor oudere mensen, zeg maar. Ja, <laughs> ja die uh, daar heb ik eigenlijk nog niks van gezien eigenlijk. Ik ben ook erg nieuwsgierig hoe je het gaat doen, hoor. Ja. Yeah. Het is wel een cool plaatje. Ik kan, volgens mij is het wel een beetje jouw stijl. Het is wel een beetje mijn stijl. Ik jij, het trouwens... zou op, jij zou hem do's the point schreven, hè? Uh, wat, wat, wat Met 12 is punten. 12... Ja, ja wel hoor. ik vind hem goed. Ja. Ik vind ook dat hij wel... Uh... Flink van leer trekken tegen de media. tijdens een persconferentie ook. Nadat hij had gewonnen, natuurlijk, dat hij door was. Die haalde hij ook nog even uit. En dan zei hij ook wel van. wat sommige mensen op internet hebben geschreven. moeten ze zich echt diep schamen. En hij keek zo vuil in die camera. Hij ja, van die uh, felle ogen, hè? Echt zo, dit, dit is echt zo laag. wat jullie hebben geschreven over mijn presentatie. Met die, met die zwarte dansers. Dat kan echt niet. En eigenlijk had hij dat wel moeten benoemen. Want sommige mensen hebben geen idee. wat er op internet gebeurt. Die hebben echt zoiets van. wat bedoelt hij nou? Maar waarom kijkt u zo heel boos? Nou, dan moet hij dan uitleggen dat er gewoon echt. Uh, nou ja, gewoon heel mensen. Ja. Onterende dingen hebben zijn gezegd op internet. Dat noem je, zei, trollen, hè? Noem je dat, hè? geloof ik. Nee, dat is. Als het nep is. Maar dat oh. was niet echt wat er gezegd werd over zijn. Uh, ja, zijn act. Met die krumpdansers. <lacht> nou, in ieder geval genoeg uh, stof om over na te denken. En er, vanavond toch naar de Jongfors wel te gaan kijken, denk ik. Lijkt me wel. Straks nog even. Nee, we hebben alle items gehad, hè? We hebben ja, alle items denk, gehad. Ja, ik, ik denk, wat uh, moeten we uit? nog doen. Nee, we kunnen bijna al stoppen, zeg maar. Ja. Straks natuurlijk tien nog. Goedemorgen, voor natuurlijk. Je nog even wat geilere muziek. Ja, muttermat. Ja, moments. Stay in the moments. Geniet van het moment. Het is heerlijk weer. Stap op de fiets. En kom deze kant op. Het leven lacht je tegemoet. We Let's make a monument moment stay in the moment geniet van het moment Yeah vanavond ja, vanavond speelt u weer. In Helsinki zullen we eens kijken of we. Uh, in ieder geval, uh, werk ik voor een vier of vijfde plek in de wacht kunnen sleten. Want er zitten best wel goede plaatjes tussen ook, hè? Er zitten echt ja, wel goede nou plaatjes ja, tussen ook. Dus... Ik denk dat ik toch inderdaad maar even moet gaan kijken. Maar het lijkt me zo leuk inderdaad om het ergens in de kroeg te doen. Ja. Maar dus dan kan je uh... niet goed luisteren. Nee, maar het is wel gezellig onder het genot van drankje en ondertussen een beetje babbelen. Want tussendoor. door ja. eh, Als het een beetje thuis vind ik het een beetje saai. Wat mijn dochter helaas nou had. En toen zeg ik nog tegen: Mensen, hou je bol. Dus ze proberen aan het ik. Hé, mijn dochter. En toen zeg ik dan: met de tijd. Oh, bel fuck off! Ik zit midden in het zon, Festival. Nou ja, dat maakt het ook allemaal niet uit. Ja, eigenlijk moet je gewoon in een gay kroeg gaan luisteren. Dat is ja, heel precies. Ik uh, denk dat die dat nog zijn. even beter aan het luisteren zijn natuurlijk. Goed, het is tien minuten voor tien hier bij Toepak Leef ja, op de in, in radio. In Eindhoven is er een meneer en die heeft, echt, uh, die heeft het zo fijn gehad. Want die heeft uh, op uh, de 30 april zo'n beetje daar... heeft hij uh, de zogenaamde me Mega Millions Jackpot gewonnen... En een oh, geldprijs van 2.781.929 euro en 10 cent. Ik vind het zo leuk dat het dan oh. niet afgerond is. Ik voel een depressie ja. aankomen bij hem. Ja. Maar de gast van het casino speelde op een automaat... waar maximaal 5 euro per keer ingezet kon worden. En het is helemaal niet bekend hoe vaak hij heeft ingezet. Maar past nee. niet alles. Maar uh, ja, die is natuurlijk hartstikke blij... En uh, de, de, in 2015 werd echt de allerhoogste prijs uh, weggegeven. Toen was het echt ruim 3,6 miljoen euro. Oké. Okay. Maar ja, ik, voor, ik doe het ook voor 2,7 miljoen hoor. Daar ben ik ook al heel blij. Och, die gedachte over dat je iets kan winnen... dat heb ik echt zo ver van me geworpen. Ja, maar dat gebeurt ook echt. Dat gebeurt nooit. Echt. Ik zeg altijd, ik zet erin op stoelen. Ik kom ooit bij een kringloopwinkel of ergens... en er staat een hele kapitalistische stoel. En ik denk van, die is voor mij... Die koop je al voor 20 euro. Ja, die koop ik al voor 20 euro. Die koop ik al voor 100 euro. 10.000 euro of koop ik me dan? Nou goed, het is me niet 12 jaar dat ik me bezig ben. Het is me nog nooit echt gelukt hoor. Dus keep on boel, dreaming. Keep on dreaming. Ja. Als we het over geld hebben. Paul Roosemuller lobbyt voor het behoud van de topsalarissen. Hij is natuurlijk uh, voorzitter van de A. En die dus ook uh, toezicht op de banken moet houden. En ik kan me ook voorstellen dat die mensen ook wel genoeg geld moeten verdienen. om een goede toezicht te houden. Want in het verleden hebben ze ook zo goed toezicht gehouden op de banken. Nou, hè? Nou, heb ze zo goed gedaan. Met Maffis, vroeger was hij er echt tegen. Hè? Ik heb gisteren met verbazing gelezen. Vroeger was hij er helemaal tegen. Maar uiteindelijk werd hij zeven jaar later ING-commissaris. En ja, dan zit je een beetje in de banken wezen. En dan heb je een heel andere visie. En dan weet je hoe het zit. En dan moet je de mensen die goed presteren, moet je gewoon goed loon geven. Anders gaan ze naar het buitenland, hoor ik dan altijd weer. Zo'n we er ook. Weet je wel, gaan alle goede mensen naar het buitenland. Oké, okay. je hebt je het leven hier opgebouwd, Dan ga je alleen voor een paar centen meer je naar het buitenland. Ik moet het allemaal nog zien hoor. Nou ja, Rozenmuller. Is ook van zijn voetstuk afgevallen. Ik zie dat uh, Prins Laurent uh, verboden te slapen. Dat vind ik oh, nog even een leuke. Uh, ja, ja dat is hier van, uh, van België. Als hij uh, vrijdagavond met echtgenote Prinses Claire naar de finale ronde van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor zang gaat. moet hij ervoor zorgen om halverwege niet in slaap te vallen. Want vorig jaar werd hij door de fotograaf bedrapt. toen hij tijdens de aflevering voor de Cello een dutje deed in de Koninklijke Loge. Oh, oh, oh. En uh, het argument dat hij gewoon met de ogen dicht genoot... van de, van de muziek, ging niet op. Hij, namelijk, hij had namelijk stevige oordoppen in... om de celloklanken niet te hoeven horen. Oh, echt verplichte dus, uh, nummertjes. Zo lastig. Ja. ja. En uh, het is ook zo dat het uitstapje... naar de uh, koningin Elisabethwedstrijd is maar een van zijn weinige officiële publieke optredens. Oh, en, en dan, uh, dan nog kon hij het echt niet opbrengen... om zeg maar even gewoon net doen of je het leuk vindt. Ja, en hij moet oh. nu aan het eind van het jaar... Moet hij een jaarverslag indienen... en aantonen dat hij zijn geld waard is... En met een lege agenda is dat wat moeilijk. Dus gaat Laurent ook zonder medeweten van het op stap, Zoals hij op hemelvaartsdag al met zijn gezin bij de Special Olympics in Doornik. Dus ja, hij uh, heeft zelf God, Dan moet ik toch een beetje gaan werken voor mijn geld, hè? Echt? Uh, Hebben die toch wel een beetje een uh, normaal beeld op de wereld? Nou, nah, volgens mij niet. Zijn ze is met een ik, gauw, ik, ik, gauw lepel in zijn mond geboren. Ja, ik heb het een stukje gelopen. Krijg ik nou geld? Ik heb een klein stukje die kant opgelopen. gelopen. Nou, vreselijk, hè? Ja, het is echt uh, nou goed, uh, leuk om dat te lezen. En een on ontevreden hoofd ook. Hè? Ja, een heel zuinig mondje. Je nou, ik vind dat ik nog wat meer geld moet krijgen. Want... Damien. Jurando. heeft een Percy Faith. Mr. Percy Faith, is your masterpiece complete? I'm in dire need of cure in this headache. There are riots in the streets and we're still not on the moon. And I hear that you've been taken from the airway. If Raymond Con, if I am right here from Seattle Where they now have put a trademark on the rain And having just arrived I am staying by the airport It was tough to find a room at the Hyatt Inn Bill Close taken hostage. Bill Loretta, these are my demands. I'll be selling Arizona to the next potential buyer who comes in from the north in search of sand. But the people never look you in the eye And there is no need to talk And the sidewalks they walk for you I know everything and yet no one at all Damien, Jurando en Percy Fate. Waarschijnlijk vroeger ooit een hele grote fan geweest van Percy Fate. En daar heeft hij nu een plaat over gemaakt. Het is echt aparte muziek. Ik moest er echt een beetje aan wennen. Ik denk van, hé, wat, uh, wat maf. Nou ja. Beetje psychedelisch. Psychedelisch ook alweer. Ja. Oké. Okay. Goed. Is de zaterdagmorgen toebakleven plat. tegen tien uur. Straks na tien uur. Goeie. Morgen zand wordt weg. altijd weer spannend. Uh. <lacht> of ze hier vandaan komen of daar vandaan? Ja, dat is zeker. Het is nou, altijd weer spannend. We wachten het En uh, zit het clubje nou wel goed? Bij mij is het alles goed, nee bij, jou. nee? bij jou. Bij jou zit het fout. Oké, okay. het, het verwijzen naar elkaar van. Ja, ja altijd, het is altijd ja. handig om een ander verschil te geven. Ja, dat is altijd makkelijk. Dat hoor ik nou weer? Ik weet het niet. <lacht> Vertel. Ja, in, uh, in Amerika, Massachusetts, is een uh, winkeldief uh, opgepakt. nadat hij zijn vingerafdrukken af, vinger had achtergelaten in de speelgoedklei. Oh, hij kon zich niet Houden. Toch even wat te klei, hè? Nee, nee, maar hij probeerde beveiligingsapparatuur uit te schakelen met de klei. En uh, Spider-Rap is een soort... Uh, uh, want ze hebben een Spider-Rap beveiligingsapparatuur in die winkel. En uh, dat is een soort beveiliging waarbij vier kabels over een product worden gespannen en samenkomen in een slot met een alarm. En de dief had de apparatuur met de klei bedekt in een poging deze uit te schakelen. Oh, ja. En toen dit mislukte, vluchtte hij. Maar hij liet dus wel zijn vingerafdrukken achter in de klei. Oh, is al goed over alles en, nagedacht. Ja, maandag liet de lokale politie weten, dankzij deze afdrukken, dus een match hebben gevonden. En ze hebben de verdachte opgepakt. En de 55-jarige man blijkt dus al een lang strafblad te hebben. En in twee andere staten al arrestatiebevelen tegen hem open te hebben staan. Dus uh, nou ja, nu heeft, heeft hij dus het onwettelijk verwijderen van beveiligingsapparatuur is te lastig gelegd. Maar ja, als dat zijn derde, uh, zijn derde felony is, meer misbruik, ja. uh, nee, overtreding, dan, ja. uh, dan, dan, dan moet hij waarschijnlijk zitten, hè? want het is in Amerika heel streng. Hè? Dat zijn veelplegeren wordt er dan, hè? Ja, dat ja. Mag gek worden. Dan ben je levenslang ben je, eh, die sigaar. Ja. Nou, even de laatste plaatjes voor eh, tien uur. En dan straks het in een goede morgen Zandvoort. Ja, waar vandaag is nog even duidelijk of het uit de studio komt of uit Hotel Hoogland. Eerst nog even: Palace Winter. Ik ken er niet: de ballrooms. Ja, binnenkort ga ik ben gaan op salsa les. Dus dan ben ik erin te vinden in de ballroom. Ja, wat was dit nou? <laughs> Bellers Winter. En het mooie heet The Ballroom. Uh, ja, zo'n The Ballroom. Ja, goed, het uh, laatste baatje voor uh, uh, tien uur. Want na nou, tien uur straks, maar Zandvoort. En de lijnen zijn wel op het laatste moment. Ik dacht niet dat het goed was. Ik hoor nu weer een vette ruis. Nou, het is weer spannend wat er straks gaat gebeuren. Ieder geval hebben ze een bommetjes vol programma. Met allerlei wetenswaardigheden. Dus uh, sowieso een reden om het te laten luisteren. Het winkel van Zieven.